4 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Drie Noord-Ieren zijn overleden na een val in een gierput op hun boerderij. Onder de doden is de 22-jarige rugbytalent Nevin Spence, meldt de BBC. De twee andere doden zijn vermoedelijk de vader en een broer van Nevin. Ook zijn zus was in de gierput gevallen, maar zij overleeft het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze gevaarlijke gas heeft ingeademd. Het ongeluk speelde zich af op de familieboerderij in de plaats Hillsborough, ten zuiden van Belfast. Nevin Spence speelde voor Ulster in een van de drie grootste rugbycompetities in Europa. In België heeft een circus drie mensen verwond. Dat gebeurde vlak voor een voorstelling in de Waalse plaats vos De circusmedewerkers hadden alvast een hek bij de kooi weggehaald, zodat het publiek dichter bij de tijgers kon komen.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 Het vliegtuig, met aan boord een 19-jarige KLM-piloot in opleiding... en een Nederlands instructeur, steeg donderdag op van de luchthaven bij Phoenix. Sindsdien was er geen contact meer. Het weer helder en het koelt af naar 10 graden. Overdag droog, af en toe zon en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Goedenacht eerste uitzending van Nachtbrakers. Ik ben Frank en uh, tot vijf uur doe je het met mij hier op Radio 1... en halen we alles uit de nacht wat erin zit. Um, ja, Filamond zat hier voor mij uh, op, uh, op Radio 1 in deze studio... en hij heeft een fles wijn laten staan. Dus ik denk, ja, het is toch uh, zaterdagnacht. Ik uh, heb hier een glaasje staan. Ik denk, ik neem het er maar een beetje van. Want uh, we zitten samen in de nacht hier tot vijf uur. En um, ja, het gaat... Um, over je ideale avond ging het. Maar ik wil het nu heel graag hebben over iets wat ik van de week hoorde op de radio. Want... Um, ik zat de radio te luisteren en toen kwam dit fragment voorbij. Een jongen van 19 is vanochtend overleden aan zijn verwondingen... nadat hij dit weekend werd aangereden. Dat gebeurde zaterdagnacht toen hij met zijn vriendin... over een weg in het plaatsje Ocht in Gelderland liep. De twee, allebei studenten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... waren naar een festival geweest, vertelt de politie. De twee uh, waren afkomstig van het festival Appeltop. En uh, de 19-jarige man kon nog net verklaren ja, dat ze daar vandaan kwamen... en dat ze daar op de grond waren gaan liggen. Maar doordat hij, zo, doordat hij zo ernstig gewond was, heeft hij verder geen verklaringen af kunnen leggen. Maar uit het onderzoek van de afdeling verkeersongevallen analyse bleek ook dat de twee daar op straat lagen. Of nou, ze daar midden op straat zijn gaan liggen is niet bekend. Twee meisje studenten meisje van Sorry, ik was iets vroeg. twee studenten die uh, na nou een leuke dag op een festival... biertjes uh, hebben gedronken en op de weg gaan liggen. Wat, waarom? Ik vraag me af, wat is daar de lol aan? Is het dan misschien de spanning? Uh, waarschijnlijk was er, was er drank in de man. En uh, ja, als er drank in de man is, dan doe je rare dingen. <laughs> ik heb er zelf ook wel een handje van. Want ik fietste een keer uh, uh, vanuit de kroeg. kwam ik, en ik fietste terug naar huis. En ik fietste over een verlaten straatje. Er was helemaal niemand verder. En omdat ik een beetje teutig was, dacht ik van... Bah. Ik, uh, ik kan wel een beetje zo lekker zwevend fietsen. Ik denk, doe ook eventjes mijn ogen dicht. Probeer dat eens even. Even kijken hoe dat, uh, hoe dat voelt. En het voelde lekker, zo lekker een beetje dromig. Alsof je ook echt aan het dromen was. Ik zweefde over de straat. En uh, op een gegeven moment raakte ik een klein beetje uit evenwicht. En toen dacht ik van, oh doe toch maar even mijn ogen open. Maar het was al te laat, want toen doemde daar de, de stoeprand op. En bam, lag ik er op de grond. en uh, ja, Gelukkig was er niemand in de straat, want dan was dat misschien nog... Nog stommer geweest. Maar uh, aan de andere kant was het beeld daardoor nog wel triester. Een, een, een jonge man op zijn fiets. die dronken uit de kroeg komt gefietst. En, uh, en die dan daar op de straat ligt. Ik lag, ik lag ook echt lang uit. Hè, en mijn stuur stond scheef. En uiteindelijk had ik een beetje schaafhonden op mijn handen. Dat viel gelukkig wel mee. Maar ja, van drank raak je dus een beetje overmoedig. Ga je stomme dingen doen. Met, ja, als extreem voorbeeld dus. Twee studenten die op de weg gingen liggen en dat moesten bekopen met de dood. En ja, in, in een, kleine, uh, een kleiner geval, zoals ik, op de fiets met je ogen dicht zo lekker over de straat. Ja, het was wel fijn hoor, het was wel, het was wel een goed gevoel. Alleen uh, ja, het einde van de droom was niet zo fijn, want uh, toen lag ik op de grond lang uit. Wat is jouw verhaal? Wat is jouw domste actie of je meest overmoedige actie ooit op de fiets? En, uh, of, uh, of eigenlijk terwijl je dronken was. Misschien op de fiets. Of misschien heb je wel ja, ben je in een regenton gaan zitten of zo. Of dacht je dat je uh, ja, in een lantaarnpaal kon klimmen en er niet meer uit durfde? Laat het me weten. 0800 1121 0800 1121. Of mailen, dat kan ook, naar nachtbrakers at Nachtbrakers at I wanna be drunk when I wake up. On the right side of the wrong bed And never an excuse I made up Tell you the truth that it was Didn't kill me It never made me stronger all Love will scar your makeup and Lipsticks to me So now I maybe lean back there I'm sat here Wishing I was sober No, I'll never hold you like.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 That my hands make. Should I? Should I? Maybe I'll get drunk again. I'll be drunk. Ed Sheeran, die zingt over I'm Drunk Again. Maar uh, Ferdy, jij bent nog nooit dronken geweest, hè? Nee, ik ben nog nooit, uh, nog nooit dronken geweest. Dat dus, klopt. dus toen ik net opriep voor jou overmoedige daden... of je domme acties terwijl je, terwijl je dronken was... dacht je van, ja, maar dat, dat gaat voor mij helemaal niet op... want ik ben nog nooit dronken geweest. Nee, ik drink, uh, ik drink best af en toe een, een, een biertje of een wijntje, maar... Uh... Nee, echt, echt, echt donker, nee. Maar nee, wat, is, nee. wat is jouw keuze daarvoor dan? Dat je denkt van, wil je nooit een beetje verliezen? Want ik, nou ja, ik zit hier lekker aan een rood wijntje ook. Dankjewel, Filemon. Maar um, ik hou wel van een drankje her en der. En ook wel om een beetje dat aangeschoten, dronken gevoel te hebben. Ja, nou weet je, ik, to, toen, ik, toen ik jullie belde... Ja. Toen gaf ik ook aan van... Nou ja, goed, ik kom net weer terug van een optreden. Want ik ben dan uh, muzikant. Ik heb alleen Uw. maar muzikant in mijn uitzending. Ja, ik ben amateurmuzikant En als je dan... Uh, regelmatig op de planken staat en dan uh, voor volle zalen. En dan zie je inderdaad wat drank met mensen doet. En uh, ja, ik kan er vreselijk op lachen. <laughs> maar je zeg altijd zoiets van nou ja, drinken jullie maar. Uh, ik ben allemaal werk. En uh, nee, nee. Ik uh, mag best graag een biertje drinken, maar dronken? Nee. Maar je nee, bent nee. toch niet altijd aan het werk? Je zit toch ook wel eens lekker thuis of uh, met je vrienden in de kroeg, zonder dat je aan het werk bent, dat je gewoon denkt van nou, oh, ik drink nog een biertje extra. oh, oh ja. Oh, oh ja, hoor. Oh, rustig. Dat gaat ook wel op verjaardagen en partijtjes. En dan drink ik best een... Uh, een paar biertjes. Maar ik heb altijd zoiets van, uh, op een gegeven moment, ik van nou, uh, ik ga lekker over op de cola, ik vind het prima. Ja, maar waar, wat, wat vind je dan het ergste aan, aan dronken worden? Of, of nee, je bent het nog nooit geweest, maar waarom ben je daar nou, op de hoede voor? Nee, nee, laat ik het zo zeggen. Kijk, het is gewoon een keuze die je maakt. Het is gewoon pure keuze die je maakt. En uh, ja, als ik zie hoe mensen met een aantal biertjes op zo rustig de auto instappen... Uh, heb ik zoiets van, dit, nou, dat kun je gewoon niet maken. Als ik zie dat mensen, wat alcohol met mensen doet, uh, ja, op bepaalde mate toch wel van agressiviteit. Nou uh, ja, ik heb zoiets, het, is, het is je eigen keuze, maar uh, nee, dit dat is voor mij. Ah. En heb je wel eens, want ondanks dat je dan uh, in een dronkenbui nooit wat gedaan hebt, heb je, je hebt vast wel eens tijdens uitgaansavonden gekke dingen gedaan, toch? Nou ja, kijk, uh, ja natuurlijk wel. Je bijvoorbeeld met je overdicht fietsen wat ik toen net als voorbeeld gaf nee, nee weet je als ik uitga fiets ik nooit <laughs> ga met de auto <laughs> nou ja ik, als ik ga dan dus zorg ik wel dat ik als ik terug ga, dat zeg maar, dat mijn vrouw rijdt ja. en uh... nee maar ja goed ja rare dingen doen ja dus... Dat versta je onder rare dingen doen. Ik... Nou ja, gewoon een beetje overmoedig dat je met je vrienden bent en dat je een beetje laat opjutten ofzo. Het is niet dat dat dit jaar heeft moeten gebeuren, maar vroeger heb je toch wel eens in jeugdige overmoed gekke dingen gedaan. Oh, jawel, tuurlijk wel. Maar, bedoel, maar da da daar heb je oh, ga je uit, daar heb je geen alcohol voor nodig. Nee, nee, daarom, maar daarom dacht ik van, je hebt vast wel eens een keer, uh, nou ja, wat, wat zeg ik, uh, in een prullenbak gezeten ofzo, terwijl je rond werd gereden. Of, oh uh, nee, wat dat betreft natuurlijk. Uh, We hebben best voor uh, stunts uitgehaald hoor. In een fontein een paar pakken waspoeder gooien. Wat? Dat je dan een paar pakken waspoeder ja. in, in een fontein gooien. En dan de volgende dag, als dat dingen weer beginnen te spuiten, <laughs> dan, uh, dan loopt hij de stad uit. <laughs> dat is wel goed, inderdaad. Weet je wat, dat soort dingen. Maar ja, goed, <laughs> daar, hoef je, daar hoef je niet voor te drinken. Nee. Nou ja, sommige mensen hebben dat wel nodig om over die drempel in te komen. Maar jij bent van jezelf gewoon dan. Uh... Ja, ik, ik mag graag, nogmaals, ik mag graag uh, een borreltje over een borreltje in Een paar glaasjes bier drinken en een paar wijntjes wat eten vind ik lekker. Ook lekker relaxed, uh, zeg maar, uh, met elkaar zitten en uh, ja, al, al, allemaal prima. Maar uh, op het moment dat ik denk van nou moet ik stoppen, dat, uh, nou, dan ga ik stoppen. Ja, ja, dat, ja, prima dronken zijn, dan doe je waarschijnlijk ook raar dingen. Nou, ja, met in het ergste geval, wat ik daarnet zei, die twee studenten die op de, op de weg gingen liggen. Ja, dat is heel triest Ja, echt bizar. Dat is, dat is echt heel triest. Ja. ja, kijk nogmaals, wij zitten natuurlijk veel in dat uh, circuit dat we met muziek maken en dan kom je in, en wij spelen veel in kroegen. En dan, uh, ja, als je ziet hoe wat drank met sommige mensen doet, dan denk ik ook van ja, jongens, sorry. Maar wat zie je dan? Want je had het er net over agressie bijvoorbeeld dat je er zag, maar ook zie je dan ook dat mensen uh, op hun kop staan of over de bar heen hangen? Oh ja, hoor. Oh ja, dat uh, je kunt het zo raar niet opnoemen. En wat is het gekste wat je <lacht> hebt gezien? Wat is het gekste wat ik heb gezien? Ik... Nou, nee, dat, dat zou ik je niet kunnen vertellen. Er zijn gasten die uh, laveloze ergens buiten uh, onder een paar terrastafeltjes liggen. Ja. En, uh, ja, wat is het gekste? Nee, weet je, wij letten daar natuurlijk nooit zo heel erg op als je aan het spelen bent. Want als je een volle zaal hebt, weet je niet wat er links en rechts helemaal gebeurt. Nee. En uh, op het moment dat wij, zeg maar, een, uh, na een optreden een kroeg uitkomen, dan is toch wel het meeste volk is al weg. En degenen die echt heel erg dronken zijn, die liggen dan waarschijnlijk, wat je zegt, onder de tafeltje, buiten op het terras, of... Uh... Ja, inderdaad. Of die, ja, die uh, lopen er een paar lallen over straten moeilijk te doen. En uh, die, zien, die zien in elke etalage een mooie vrouw. Uh, <lacht> ja. ja. Ja, drank, uh, drank doet, uh, doet rare dingen met je. <lacht> drank doet, doet, doet heel rare dingen met je. En, uh... Ja, nee, ik, ik, ik ben er geen, uh, geen grote fan van, laat ik het zo zeggen. Nee. Nou, Ferdy, dankjewel voor je belletje naar 0800 1121. Ja, graag gedaan. En heel veel succes met het programma. Ik heb nog één vraag. Ja. Uh, toen ik belde, uh, op een gegeven moment werd er wel gevraagd: van, wat is dan het, het mooiste, weet je, hoe je een avond uh, afsluit muzikaal? Ja. Als je een nummer wil draaien voor me, dat is altijd het nummer wat ik onderweg draai na een optreden. En dat is Love of My Life van, uh, van Freddie Mercury van Queen. Oh, ah, mooi, mooi. Ik zal even kijken of ik hem voor je heb en misschien ga ik hem wel draaien. En dat zou echt helemaal top weten. Love of My Life van, uh, van, van, van Freddie Mercury, Freddie Mercury. Ja. ja, tof. Dankjewel ja, ook, voor je belletje, ja. Freddie. Heel graag gedaan, succes met je programma. Dankjewel, fijne nacht. Mark, ja, oh, oh, Mark, ah. Mark, jij belde <laughs> ook naar 0800 1121. Ja, dat heb je als je wij als je wijntje in de studio hebt, Ja, ik. ik... Je te snel. Lekker, hè? Ik ga zo meteen ook een sigaretje roken, denk ik, erbij, hoor. Dan ga je nee, even... ik, ik lig in mijn bed, dat doe ik niet meer. Ah, oké. Okay. Uh, Mark, nee. uh, gekke dingen terwijl je drank op hebt. Vertel. Nou, het was echt uh, absurd. Ik was geloof ik al, uh, ik liep al tegen de dertig of zo. Ja. En ik kwam toen regelmatig uh, in een gelegenheid wat geen officiële kroeg was, maar gewoon met uh, heel stelte vrienden. En uh, ik, dat was, die, ik had, uh, was met de rolstoel. Ik hoor mezelf trouwens uh, in een echo. Oh, ik, uh, ik hoor je niet in een echo. Dus probeer er doorheen te praten. Ah, als het was, door. dan, ja, het uh, En ik had niet mijn eigen rolstoel en dat wist ik. En ik wist ook niet zeker of die verzekerd was van zijn ex rolstoel. En ik moest een half uur rijden. En toen heb ik daar La Chouf gedronken. Ja, oh, dan word je dus dronken wel... van. Ik, ik werd er wel van gewijzig. Maar ik dacht, nou, ik heb ervaring genoeg. En uh, dat gaat allemaal wel goed. Nou, jongen, ik was zo verschrikkelijk dronken. En ik ben gewoon veilig naar huis gereden zonder schammetje. Ja. En ik was zo verschrikkelijk blij. Dat het goed was gegaan. Maar je moest Want dus het... terwijl je dronken was? Want je zit in een elektrische uh, rolstoel? Ja, moest ik ook nog naar huis rijden. Ja, mag dat trouwens. En... Nee, mag niet. Maar goed, dat mag zoveel niet. Nee, want als je maar op de gaat... fiets mag je ook niet dronken. En in de auto mag je natuurlijk ook niet dronken rijden. Maar het gaat het nog meer om: het was niet eens mijn eigen rolstoel. En ze hadden me al gezegd: het is. Hij komt rechtstreeks van de fabriek. En het is even een noodsituatie. Ja. En. Uh, ja, ik, achteraf denk ik: hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Nou, hij had geen schrammetje, jongen. Knap. Maar weet je nog: je, ja. je rit naar huis. Weet je nog hoe die ging? Nee. Oh, zelfs dat Je weet gewoon niet hoe die thuis bent gekomen. Eh, uh, nou al heel lang geleden. Dus ik, ik ben nu 45 en ik denk dat het uh, ruim 10 jaar geleden is geweest. Maar ik heb één keer daarna nog een andere actie gehad die ook niet zo uh, slim was. En dat weet ik ook nog behalve dat ik thuisgekomen ben. Maar ik, ik doe het nou niet meer, want dat kan gewoon niet. Maar uh, het zijn natuurlijk altijd wel mooie verhalen om te vertellen. Ja, heel mooi. En nu? Drink je nu nog wel eens lekker een lajoufje of ben je altijd op de lajouf af? Nee, doe ik niet meer. Ik heb uh, één glaasje hele, hele lekkere port op. En, ah. Ik lig nu lekker in bed, dus roken kan ook niet meer. Ja, kan wel, oh. maar dat... Dan moet je er weer uit, of nee, Want La ja. zijn die pittige biertjes, hè? Daar zit 8, 9 procent in of zo. je beetje een donkere bier. Ik gewaarschuwd werd door vrienden. Van, ja, zou je dat wel doen? Ik denk, ja, tuurlijk, dat kan wel. En, ja, weet je wel, zoiets. Zo ging dat. En hoeveel heb je er gedronken? Ja. Nou, ik had daarvoor een ander bier gehad. Want als einde had ik één zo'n flinke La Shouf. Dus dat, dat was gewoon de, de druppel, zeg maar. Maar zwalkte je toen met je elektrische rostels over straat? Ja, dat weet dat kan ik echt niet meer, dat weet ik echt niet meer. Ik zie het voor me wel een beetje. Dat je zo gaat. Wat zeg je? Ja, ik zie het zo voor me dat je over de straat gaat als valkend in je, je nou, rolstoel. Ik moest echt een half uur rijden met Rost, Dus Kun je nagaan hoe ver dat was? Ja. En uh, dat is wel goed gegaan. Ja. Ja, dat, dat durf ik dus ook echt niet meer. Dat doe ik ook nooit. Nee, niet. nee, je hebt er wel van geleerd. Echt, echt waanzinnig. Het lijkt ja. een beetje op, op het verhaal wat jij zegt met ogen dicht. Waarom zou je het doen? Weet je wel? Ja, ja, omdat, het, omdat je teutig bent. Dan doe je rare dingen. Maar met die studenten, ja. ik heb het verhaal ge, half gehoord. Is dat echt door doordronken? Is het niet door onbenullige rijden van auto's? Nee, nee, ze zijn echt op de, nou ja, ze zijn op de... Waar, wat ze hebben gebruikt is niet helemaal duidelijk. Want ze zijn dus uh, allebei overleden. Die ene heeft nog wel even geleefd, maar die uh, overleed aan zijn verwondingen. Maar ze zijn echt op de weg gaan liggen. Er is gewoon een, er is een auto overheen gereden. 27-jarige bestuurder die ook getest is. Oh. Die heeft niks gedronken. Die was gewoon helemaal nuchter. Maar ze zijn op de weg gaan liggen en omhoog Wat gaan kijken naar de sterren. Wat een drama. Ja. Maar ja, ik vertelde dat. Ik had het er met mijn vrienden over in de kroeg. En die zeiden van, oh, dat heb ik ook wel eens gedaan. En toen zei die ander, heb ik ook wel eens gedaan. En toen dacht ik van, ja maar waarom doe je dat? Ga dan lekker in het weiland liggen of zo Ja maar misschien, ik heb wel met mijn zus gekke dingen gedaan toen de oudsloze zondag was. Want ik ben nu, denk ik, iets ouder dan jij. Het was in 1974. Ja. Ja. Dan kon je hele gekke dingen doen, want er was gewoon niemand op de weg. Nee. Maar dat, dat, dat was heel, ja, dat was totaal anders. Ja, maar dat was, was niet heel slim, nee. Maar ja, nee. Um, jij was... Ik, ik, had een ik had een vraagje, ja. ik had daarvoor ook gebeld over, over een goede plaats. Ja. Ik weet niet of dat ook nog geldt. Ach ja, ik kan ze altijd verzamelen en draai ik ze deze keer niet. Kan ik volgende week ze eventueel draaien? Nee, ik heb Raymond van het Groene Woud. Ik had gevraagd om de zee. Uh, maar het mag ook iets anders zijn. Maar Raymond van het Groene Woud vind ik sowieso uh, hartstikke goed. Ik ja. ben ook naar een optreden geweest een tijd geleden. Het uh, was je niet dronken? geweldig. Maar... Nee, nee, nee. Nee. Oké. Okay. Hey, ik schrijf de... hem op, Raymond van het Groene Woud. En, uh, en misschien draai ik hem, of misschien draai ik hem volgende week. Maar ik, uh, ik heb hier een flinke database aan muziek, dus wel komt er nog voorbij. Ah, kijk maar. En het uh, komt vast wel goed. Ik ben regelmatig uh, thuis. Ik ben niet meer zo wild. Dus het uh, <laughs> nee, komt helemaal goed. Dag je ouwe. Hé, hey, dank je wel voor het bellen, ja, Marco. Precies. En, uh, en misschien, uh, misschien is er uh, iets te doen aan die echo, ik wil het ja. niet moeilijk over doen, maar ik hoor het heel vaak als mensen bellen naar Radio 1, dat ze zichzelf dubbel uh, horen. Ja, ik ga het even overleggen met, uh, met de technici hier en ik zal even de het telefoon... Het is geen dronkenmanspraat, echt niet. <laughs> ik het schenk mezelf nog een glaasje wijn praat, in, uh, Marco. Dankjewel voor het bellen. Oké, okay, doei, doei. En een uh, uh, fijne nacht. Oké, okay, rook er nog lekker in. Ja, nee, ik ga eventjes, uh, ik ga eventjes de hort op. Ik, uh, ik pak even mijn pakje sigaretten die hier in mijn borstzak zit en ik, uh, ik loop even naar buiten. En dan ik er ook lekker een sigaretje. Terwijl jij luistert naar Jerry Lee Lewis. Well I was down in New Orleans, ever thanks by All them cats are drinking that wine. Drinking that mist here delight. And when they get drunk, they singin' all night. Drinking wine, spoody drinking wine. Wine, spoody drinking wine. Why spoody old is bottle me By the gallon and by, it by the quart By a blackberry you're doing things smart Knocking down windows and tearing down doors Drunk, drunk, drunk, keep a screaming for more Drinking wine, oh, drinking wine Wine, sporty, drinking wine Wine, sporty, oh, drinking wine Why don't you pass that bottle with me Tijdens de plato even gaan lopen naar het rookterras van, uh, van Radio 1. Hup, je, dan moet je door een klein deurtje naar buiten. En daar is het rookterras. En het mooie aan het rookterras is dat er ook zelfs. nu de zomer een beetje voorbij is, een soort terrasverwarming is. Dus die druk ik in en dan wordt het hier een beetje zo rood gloeiend. Ziet er mooi uit. Even een sigaretje roken. Het vuur. Heb jij misschien een vuurtje voor mij? Ja. Dankjewel. Hmm. je wel. midden in de nacht en dan zit jij hier. Kom even naar huis te zitten. Wat doe je hier? Moet je niet... Uh... Ja, dat vraag ik me soms ook af. Nee, ik ben aan het werk en ik heb nu even een rookpauze. Ja, lekker is dat wel, hè? Ja. Maar Wanneer vooral... rook je het meest? Uh, als ik s'avonds op de bank zit en... Me verveel. Dus je bent echt een beetje een gewoonte roken en een vervelingsroker. Ja, want als ik de hele dag druk ben, dan rook je drie sigaretten op een dag. Maar als je de hele dag een beetje thuis rondhangt, een beetje keuvelt... dan kan je er ook zo tien op een dag roken. En hoe doe je dan... Um, want dat probeer ik mijzelf dan af te leren. Ik denk dat ik ongeveer een half pakje per dag rook. Hangt ook van uitgaan af. Maar als ik bijvoorbeeld op de bus of de trein sta te wachten... Ja. weiger ik een sigaret op te steken. Want dat is echt zo'n sigaretje. Dat je denkt van ja, ik moet vijf, tien minuten wachten... Ik steek maar een sigaret op. Ja, ik steek die altijd op. Altijd. En dan zit je in de bus en dan zit je naast iemand en dan denk je... Oh shit, ik stink echt enorm en dit had ik echt niet moeten doen. Maar ja, het, het lijkt gewoon altijd als je een sigaretje rookt dat de bus sneller komt. Ja, maar omdat je dan wat te doen hebt. Daarom doe je het ook. Maar je zou beter gewoon over de stoeprand kunnen gaan lopen of zo. Of uh, een boekje lezen. Maar dan zo'n sigaret is echt heel, is natuurlijk slecht voor je roken, laten we dat voorop stellen. Ja. En zeker zo'n sigaretje, dat, dat doet me dan geen deugd ook eigenlijk. Nee, nee, helemaal niet inderdaad. Ik vind het wel een goeie, maar ik denk dat ik er vanaf nu gewoon op ga letten, echt? dat ik het niet doe. Heb ik zo snel overtuigd? Nee, zijn nou... halverwege de sigaret, nog niet eens? <laughs> nou, ik heb dit wel vaker met mensen besproken, want dat zijn de sigaretten die je makkelijk kan missen. Kijk, je hebt er een paar per dag. Ja. Zoals nu is ook wel lekker hoor. Even eruit, ik zit de in de studio. Ja, ik heb een kopje thee bij me, dan is die heerlijk. Ja, dan is die heerlijk. Koffie, ja. Maar inderdaad, die bij de bushalte, die kan je zo weghalen. Ja. Die kan zo weg uit je leven. Ja. En ja, ik zie jouw pakje sigaretten hier op tafel liggen. We zitten trouwens wel lekker in die warmtelampen. Ik vind het het beste als ja. ooit. Ja. Ja. Maar jouw pakje sigaretten ligt op tafel hier. En dat is een mentelsigaretten. Ja. Hoezo? Ja, dit is echt een heel triest verhaal. En ook best wel lang. Maar ik ga hem heel kort houden. Ja, we hebben nog... Ik moet zo weer terug naar de studio natuurlijk. We hebben nog. We zijn nu op de helft. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik doe de korte versie, want anders is het echt niet leuk meer. Toen ik 16 was, toen ging mijn hond dood. Uh, op 5 december. Oei. Ja, was de Sinterklaasviering en zo. En uh, die hond die was er al sinds dat ik twee was. Dus uh, ik was in tranen. Echt in tranen. En toen daarna moest ik dus naar de Sinterklaasviering bij mijn oma... met een hele grote familie. En ik moest alleen maar huilen. En nou ja, toen wilde ik een sigaretje roken, maar dat was vies en zo. En toen stond mijn tante die stond naast me die, en die rookte menthol. Toen zei ze, weet je wat, hè, je keel is helemaal hè, van het huilen. Rook eens een menthol sigaretje. Toen zei ik, oké. Okay. En toen was ik om. Nooit meer iets anders gerookt. En, en, dat, vind... en hoe oud ben je nu? 21. Dus je rookt al vijf jaar lang menthol sigaretten? Ja. Ja, ik ben er ook niet trots op of zo, maar dat is wel het verhaal, ja. En als je nu een gewone sigaret rookt, vind je dat dan ook vies? Als iemand mij een gewone sigaret aanbiedt, doe ik altijd een smintje in mijn mond. Dus maak je je eigen mentalsigaret. Ja, ja, ik vind een gewone sigaret echt heel erg vies. Heel raar, maar ik vind het echt heel vies. Dus ik doe echt een smintje in mijn mond, zodat ik toch een beetje dat mentalgevoel heb. En, want je zei het er net van, als ik dan in de bus stap na een sigaretje, dat ik dan stink. Maar je stinkt dan ook minder, toch? Door een mental sigaret? Nee, volgens mij nee, nee. Nee, dat denk ik niet. Het stinkt gewoon echt wel. Ja? En hoe doe je dat met... Want heb je een vriendje of, of woon je samen of hoe zit dat? Ja, ik, ik heb een vriendje. Ja. Ik woon niet samen, maar ik heb een vriendje. Rookt hij ook? Ja, maar hij is wel een gezelligheidsroker. Dus hij rookt niet overdag rookt hij niet zoveel, maar s'avonds dan, dan wel. Maar je vindt, ja, oké, okay, maar wel ook elke dag. Dus niet dat jullie, want jij zegt van, ik stink dan een beetje, ondanks dat je mental sigaretten rookt. Ja. Maar um, dat vindt hij dan niet erg dat je stinkt naar sigaretten. Nee, nee, nee, totaal niet. Nee, maar dat lijkt me lastig in de relatie. Mijn vriendinnetje rookt ook. En dat is ook gezellig, inderdaad, om te roken samen. Maar als dan jouw partner niet rookt, dan zit je toch wel naast een beetje een stinkend iemand. Ja, lijkt me ook best wel lastig. Ja, ik, heb het nog, ik, ik heb nog nooit een vriendje gehad die niet rookte eigenlijk. Misschien, selecte je ze ja, misschien selecte selecteer ik ze daar wel op. Maar dat lijkt me, dat lijkt me wel vies, hoor. Voor de ja, niet roken. En ook om, als je gaat zoenen en zo dan. ja. Roeren in een asbak. Dat ja, zeggen ze. Maar het ja. valt, ik vind het op zich wel meevallen. Ja, maar jij rookt. Ja, maar ik heb ook niet gerookt natuurlijk. En toen zoende ik ook wel. En toen vond ik het op zich wel meevallen nog. Zeker als je wat biertjes achter de kiezen hebt. Ja. ja. Ja, ik zou het niet weten. Misschien moet ik gewoon stoppen met roken. Dan hoef ik dus niet meer dat sigaretje bij de bus te roken. En dan kan ik ook een keer gewoon zoenen met iemand die niet rookt. En dan kan ik je het antwoord <laughs> wow, geven. Wow, wat een mooie, mooie, mooi verloop zo. Ja. Maar, mijn sigaretje is, ik neem mijn laatste hijsje. Ga je de, de, de sigaret skippen, denk je, bij de bushalte als je op de trein wacht? Of is dat nog te kort dag nu? Ja, nee, ik ga geen beloftes doen. Maar ik ga er wel over nadenken. Dat ik hem bewuster rook. Dat ja. ik dan, als ik hem opsteek, denk aan jou. En misschien dat ik dan de volgende niet opsteek. Oké. Okay. Nou ja, ik kom je waarschijnlijk nog wel vaker tegen hier op het, op het rookterras bij Radio ja? heen. <laughs> maar misschien ook, ja nee, want je stopt niet met roken, maar met dat sigaretje daar. Ja. En dan, uh, nou ja, dan vraag ik het dan wel weer aan je... Doen we. Dankjewel. Ik ga weer verder. Ja, luisteren, hè? Ja, ga De fles speelde een grote rol in heel mijn troep bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan.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 Laat dan op mijn grafsteen prijken Hij kon niet meer op zijn benen staan Mocht ik door de drang zwijgen, Mocht ik naar de donder gaan Laat dan op mijn grafsteen blijken Hij kon niet meer op zijn benen staan En als ik af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 Laat dan op mijn grafsteen spreken, hij kon niet meer op zijn benen staan. En mocht ik s'nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld, ik zijn dan onze Marconist. Nood zijn, S.O.S. Daar gaat mijn laatste goed naar, Wal. Gesloten in een fles. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen pijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. En laat dan op mijn grafsteen prijken hij kon niet meer op zijn been staan. Voor mijn douche vader, om joh. Oh, het Dronkenmanslied bij Uitstek, hoor. En, uh, met de twee grootste dronklappen ook. Uh, Herman Brood en André Hazes bezongen het, uh, ja, het drankgebruik van hunzelf. En van, uh, ja, van heel Nederland eigenlijk. En ook van mij, want ik drink lekker Filemons wijntje op jullie jullie staat naast me. De fles, hoor je. Um, mijn vrienden zitten nog steeds in Boyd's Bar. Olaf, Edwin, Leslie, Fleur en Maya kletsen lekker met ook een wijntje en een sigaretje over... Um, hun raarste avonturen die ze ooit hebben gedaan. terwijl ze onder invloed van drank of drugs waren. Ooit bar. Nou ja, bij mij was het, kon ik zelf eigenlijk niet zoveel aan doen. Ik had wel echt heel veel gedronken. Maar ik was op reis in Laos. Iedereen kent wel het tube daar. Ja. Ja, dus dat ging niet helemaal goed. Want <lacht> uh, ik werd wakker in het ziekenhuis. En uh, ik had een lapje omhoog mogen, een infuus in mijn arm. Dus blijkbaar, ja, ik was echt wel heel dronken. En ik ben ook echt van al die dingen afgesprongen in de, in de Mekong, waar allemaal rotsen lagen. Maar waarschijnlijk hebben ze ook wel iets in mijn drankje gedaan. Ja, dat so, zou goed oh. ze zeggen. Nee, want nee. nee, nee. ik had met drie maatjes uit een bucket gedronken en die hadden ook allemaal. Dat ze, dat, zeg maar maar allemaal je weet hadden... niet meer wat er gebeurd is? Ik weet helemaal niks meer, nee. Oh. Maar heeft iemand gezien? Ben je er nog achter gekomen? Uh... Ja, daarna er zat, er zat, er zat een jongen aan mijn bed en die had me daar gebracht, zeg maar. En die zei ook dat we hadden gezoend, maar ik had al echt vet lange vriendjes. Dus ik zei ja, dat is echt niet waar. Nee. Dus het was echt wow. heel raar. Maar ja. wat is er dan gebeurd dat je in het ziekenhuis terecht kwam? Ja, dat weet, weet ik niet. Dus dus ik kon helemaal niet meer lopen en zo. Ze me, ja, dat krijg je echt niet van alcohol. En ik was ook binnen twee uur was ik weer normaal. Kon ik alles weer. Ik wow. heb het idee dat ik altijd. Maar dat heb ik wel. Ik word gewoon heel druk. En ik, ik word irritant volgens mij, ik vind mezelf heel leuk. En anderen denken iets minder. Dus ik praat heel veel. en Ik ben heel druk. Maar ik heb voor mijn gevoel nog nooit gehad dat ik echt denk, nu weet ik echt niet meer wat ik aan het doen ben. Dat heb ik geloof ik niet. Maar wel dus heel vaak... dat Ik wel, ik heb wel altijd dat ik ochtends wakker word en dat ik denk... Kut, heb ik, me, heb ik me gênant gedragen. Moet ik sorry zeggen tegen iemand? Ik heb ook al zo'n gegeven moment gehad dat ik iedereen dan ging sms'en. Allemaal scharrels en zo. En dat ik dacht, oh, kut. Dus ik doe mijn telefoon mag ik van mezelf gewoon niet meer gebruiken. Als ik erop kan, heb. Oh, maar, nee, maar, maar je moet... Ja, ja, nee, helemaal, ja, zeker. En je moet ook, wat dat betreft moet je ook aan het begin van de avond tegen iedereen roepen. Ik zeg nu alvast sorry. Ja, dat nou ja, doe ik dus ook. Ja. Oh, kut, sorry. Ja. En nou, dat heb ik dus dat je wakker wordt en dat je denkt, oh, oh... Ik zie nu net dat ik je sms' te heb, hey, sorry. Ja, nou ja, toch dat met, met op vakantie en dat je dan terug gaat... en dat je dan denkt van die pil moet toch nog even op. Ja, en dan gewoon toch op ecstasy in een vliegtuig zitten... en je dan ineens beseft dat, dat dat toch een ander effect is... dan met muziek of op een dansvloer of met hele leuke mensen om je heen. En dat je dan ineens denkt van... ja, ja, ik zit eigenlijk in een soort van aluminiumworsthout in de lucht. Denk je dan de constant dat je neer... Dom, dat nee, dat nee. hebben ah, heel Ik plezier gehad, Olaf. Want we nee. hebben, hebben Billy. Eh, nee, wat was het? Queen of the, Priscilla Queen of the Desert uh, gekeken. Ja, dat was wel top. Op een pil. Ja, dat was wel top. In de lucht. Het, het was hartstikke top. Hey, ik ben een keer wakker geworden. Ik woon in een studentenhuis met 15 mensen. Toen was ik op de bank gaan liggen in mijn string, Met mijn billen naar de deur. <lacht> <lacht> toen kwam mijn mannelijke huisgenoot binnen en die durfde mij niet wakker te maken. Dus toen heb ik daar best lang uh... oh. Dat is best wel een lastige goede morgen. Zeg maar, ja, weet ja, ja. Ja, je wel gemakkelijk, ja. Ja, nou even vertellen. Okay. dat is echt een goed verhaal. Nou, ja, nou oké. Okay. Nou, dat was echt alleen maar op alcohol. En uh, nou, ik en mijn vriendje hadden, godzijdank, al wel iets van een jaar Want het is best wel een psycho-actie. En we waren aan de wattcount, kregen we vet ordinair ruzie. In, de, in een club bij de kapstok, elkaar uitschelden. Heel vervelend. En dan maak ik hem altijd heel boos. En dan midden, als hij iets terug wil zeggen, dan midden in een zin, dan loop ik weg. Dus ik had hem heel pist gemaakt. En toen wou hij wat terug zeggen. Dus ik bam, ik loop weg. En toen woonden we nog niet samen. Dus ik fiets naar mijn huis. Heb ik daar nog een joint gerookt. Ook heel slecht idee. En ondertussen ging ik hem een paar keer bellen. Dacht ik. Nou, toen ben ik even in mijn bed gaan liggen. Kon ik niet slapen. Ben ik naar hem gefietst. En ben ik bij hem in bed gekropen. Gewoon zo, s ochtends vroeg. Dus hij werd wakker. En zijn batterij was leeg. En hij zette zijn telefoon aan. En hij zegt van. Hé, hey, uh, heb je mij uh, gebeld of zo? Vannacht. Ik zei: Ja, kan wel. Ik heb je een paar keer gebeld. Sorry, ik was een beetje boos. Hij zei. Ja, ik heb uh, 119 gemiste oproepen van je. Nee! Het is een hele voicemailbox, helemaal vol. Die ah. is Oh, echt afschuwelijk. Heb ik hem in twee uur tijd 119 keer gebeld. Toen de batterij is ontleegd. Heb ik hem elke minuut heb ik hem ah. gebeld en weer ophangen gebeld. Hoe heb je het goed gemaakt? Ja, ja, ik heb het wel. Ja, hij kon er denk ik hem wel om lachen nu. Ik zei ook, later is dit echt een mooi verhaal. Dat, dat goede verhaal kan goed van pas in Boys Bar. Mooie dronkenmansverhalen. Heb jij er nog eentje? Je bent nog steeds van harte welkom hoor. Tot vijf uur kan je bellen op 0800-1121, 0800-1121. Of mailen, dat, uh, dat is ook een mogelijkheid. Als je niet zo beller bent, dan doe je dat naar uh, nachtbrakers.bnn.nl. Zometeen um, hoor je het mooie uh, liefdesverhaal. Joris is mijn uh, verslaggever en die gaat elke week op pad op zoek naar de liefde. Of het nou uh, in de kroeg is, of op, uh, bij de bijenkorf, of op straat, of in de wasstraat. Noem maar op. Hij gaat op zoek naar de liefde. Zometeen hoor je het resultaat na Oasis. Gitaren, kwart voor vijf. Het kan gewoon hoor. Radio 1, BNN, Nachtbrakers. Daar luister je naar seks, drugs en rock'n'roll op je radio een beetje. En ik heb uh, lekker een, een wijntje aan mijn linkerhand en uh, goede muziek aan de rechterhand. Cigarettes en alcohol oasis. Ja, ik vroeg naar je dronkenmansverhalen. En Johan, jij, uh, ja, jij hebt echt een heel leuk dronkenmansverhaal. Vertel. Ja, nou, uh, ik woonde in uh, Dieren. Daar ben ik vertrouwd. Ja. En uh, ja, daar uh, hebben we één keer het jaar uh, het ijs geweest te doen. Uh, daar heb ik ook mee aan georganiseerd. Mm -hmm. En ik heb zoveel gedronken. Ik ben toen de IJssel ingesprongen. En uh, ja, naar de overkant gesprongen, weer terug. Ik kan het niet veel van me herinneren, maar later toch wel een klein beetje. En uh, toen werd ik opgepikt door de waterpolitie. En dan kon ik een nachtje in een cel de boel uit slapen. Maar, maar heel even... Ik, effe... er... ik wil zo alles horen over die cel en over de politie. Maar de IJssel, hoe breed is die ongeveer? Uh, die zou wel denk ik zo'n dikke, ja, een half voetbalveld. Iets meer, zo lang als, uh, ja, uh, ja. ja, zeg maar 50 tot uh, 75 meter ongeveer. Dus denk jij hebt een voetbalveld ongeveer. heen en weer gezwommen met je dronken kop? Ja. Oh mijn god. Dat je het overleefd en, hebt? Uh, ja. Wat zeg je? Dat je het overleefd hebt, want het is best wel gevaarlijk toch om dronken te zwemmen? Ah nee, nee. als je goed kunt zwemmen dan... Uh... <laughs> waarbij je ook denk ik met dronken dan dan blijf je nog wel goed kunnen zwemmen denk ik wel. Okay, maar, maar je werd kijk, dus opgepakt. Ik heb, ik heb, ik heb het albezig. Dus, uh... Je werd uiteindelijk opgepakt door de politie want je stond aan de waterkant. Nee, uh, ik werd uh, opgelezen in een boot, dus de uh, oh. waterpolitie van uh, de boot, want uh, de, de desbetreffende festiviteiten werden altijd aan de ijssel gehouden uh, bij veer mm -hmm. en uh, ja daar. Uh, we kwamen dan, uh, ja, toen in, dat, is, dat is even kijken, in de eind 70, uh, begin 80 is dat geweest. Ja. En uh, ja, daar uh, ging je dan uh, naartoe ieder geval en ik werkte mee met de organisatie. En ja, uh, toch wel iets aardig veel gedronken, heel veel gedronken. <laughs> ja. ja, nou, ik kijk erin en het was midden in de zomer, het was goed warm. Ja, maar dat was toch niet uh, de bedoeling van de, van de politie dus. Uh. Nee, en toen moest je naar de cel mee. Hoe ging dat? Nou ja, in ieder geval, uh, ik werd opgepakt in, uh, ja, in de handboeien geslagen, blijkbaar, want uh, ja, eh, toen in die tijd was de politie ook nog wel aardig, uh, ja, uh, dat ze heel gauw uh, mensen oppakken, laat maar zeggen, bewijzen van. En uh, ja, in de, ja, nou, je weet wel hoe je dronken bent, dan ben je je toch wel een beetje bezet. Ja, uh, zeg je rare uh, dingen? Mm, bijvoorbeeld, niet echt uh, rare dingen, wat ze het nu zeggen tegen de politie, maar toch wel waar je denkt van, uh, dat kan ik door de beugel toen in die tijd. En uh, ja, nou, en, uh, toen ging je naar de cel toe. En wij, uh, s'nachts vroeg tegen een uur of uh, tien, met je wakker daar met een kop koffie. Ik denk, waar ben ik? <laughs> oh, goed, fijn. Dus, uh, dus, uh, nee, heb je roes uitgeslapen, uh, ja, uitgeslapen in de cel. Ja, oh, roes dus, uitgeslapen in de cel. Ah, mooi. Maar ja, uh, uh, ja drank, uh, ja, doet heel veel. En uh, soms dan, uh, heb je zoveel gedronken dat je het echt niet weet hoor. Echt. Nee. Wat ik net ook al hoorde van de andere interview, of in ieder geval bij dat uh, ding. In de bar. in ja. uh, de bar, laat maar zeggen. Ja, uh, ja, het is wel heel raar, maar ja, in de laatste tijd is het zo dat, uh, dat heel veel bij uh, ja, jongeren. dat het uh, verborgen middel in de, in de drank wordt gewoon. Dan weet je echt helemaal niks meer. Nee, dat is heel erg. Dat is ook niet leuk meer. Kijk, een dat, beetje dronken dat worden. Dat is altijd niet meer leuk. Nee, ja. nee. En een beetje de IJssel heen en weer zwemmen. Ja. Ja, dat, dat is nog wat anders. Dat is nog een keer leuk ja. en, uh, Ik heb nog wel uh, na kunnen vertellen met de vrienden in ieder geval. Gelukkig. En, uh, het is wel leuk in ieder geval. Johan, dankjewel voor je verhaal een beetje zwemavontuur en je dronken kop. En uh, een fijne ach. nacht nog. Hey, dankjewel. Heeft voetjes. Doeg. Ja, en ik kondigde het er net al uh, groots aan, Joris en de liefde. Elke week gaat mijn verslaggever Joris met zijn microfoon op pad. Op zoek naar de liefde, liefde bij studenten, huismoeders, bejaarden, noem maar op. Iedereen komt aan bod als het om Joris en de liefde gaat. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Ja, nou, ik denk uh, innerlijke betrokkenheid naar elkaar toe. Uh, als het echt om een relatie dan gaat, uh, ja, dan ook de klik... Maar heb je dat op dit ogenblik, een liefde? Niet gelijk. Maar dat komt ook omdat ik, uh, ik werk zelf het weekend. Dus ik sta ook zelf helemaal niet bij stil. Ja, nu... dus nou, je bent niet bij stil. Je komt toch af en toe wel eens een keer een vrouw tegen... waarvan je denkt van nou, tjonge, jonge, jongen. Ja, tuurlijk. Uh, kijken mag altijd. Dat Want... is toch een van de mooiste <laughs> dingen in het leven, of niet soms? <laughs> ja, tuurlijk. Ik bedoel, als, als ik aan het vakkenvullen ben, dan zie ik ja, meisjes zat rondlopen. Ik, ik ga niet gelijk werk van maken, Dat niet. Want hoe oud ben je? Ik ben nu 19. Heb je ooit verkering gehad? ja. Een uh, uh, scharrel, zoals, zoals, zoals ik dat, dat zou zeggen. Maar niet een uh, verkering van echt vast aan. Dat niet. Dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. Nee, niet, niet veel, nee. Ja, korte relatie maar. Ja, ik, ik, ik werkte ook heel veel in die tijd. Kom op, uh, ja. werken, dan moet je toch ook wel even nog wel voor andere dingen oog hebben. Nee, ik, uh, ja, ik graag lekker, nog lekker werken, mijn studie afmaken. Lekker als student zijn wie nog een beetje van het leven geniet. Heb je dan af en toe wel eens een keer een scharrel? Een avondje met iemand wat? Nou, nee. nee. In dat opzicht is het eigenlijk best wel sober nog voor je? Nee, want ik heb gewoon een, een lekkere vaste vriendenploeg waar ik altijd elk weekend mee kan lachen. Maar hoe met zie iemand. je het dan voor je? Nou ja, nog een paar, paar jaar wachten. En wat voor gedachten heb je daarover dan als je dan uiteindelijk een meisje vindt? Ja. Je komt van Urk. Hè? Het is een vrij gelovige gemeenschap. Ik denk dat je zelf ook gelovig bent. Ga je daar anders mee om dan misschien elders als je bij wijze van spreken uit Amsterdam zou komen en niet gelovig zou zijn? Een Urker trouwt 9 van de 10 keer met een Urker. Terwijl als is dat je hoort... zo? Ja, echt serieus. Daar ga je vaak ook op Urk vestigen. Maar bedoelt dat je aan de ene kant dan ook niet? Van dat je dan misschien zometeen de rest van je leven hier op Urk zit? Ik vind het echt prachtig hier op Urk. Ja, en dat jij oh ja. samen met je meisje hier straks... Uh... Ja, tuurlijk. Gewoon het idee dat je eens even zo'n rondje over de haven kan doen. Lijks de vuurtoren. Nou, en, en veel mensen tegenkomt wie je kent. Ja, dat vind ik juist uh, prettig. Ga je hier op Urk ook samenwonen eerst? Of, of, of trouwen de meesten wel echt vanuit huis? Ooit huis en dan uh, met trouwen inderdaad. Niet eerst samenwonen. Dat, tenminste, dat komt hier niet vaak voor, zover ik weet. Ga je nou ook dan als maagd het huwelijk in? Ja, het is wel privé, maar ik, ik zelf ben... Ik ben het nog wel inderdaad, maar dat is ook gewoon meer uit het, ook even, uh, het uh, bijbelsoogpunt. Kijk, ik, ik, ik zelf hecht veel waarde aan deze principe. Of geldt het voor een heleboel jongeren hier, dat ze dan echt ook zoiets hebben van, oké, okay, van, ik, uh, ik, ik ben gelovig, dus ik zorg dat ik ook wel... Nou, als je een weekend hier komt, dan heb je niet het idee dat je op het uh, gelovige Urk rondloopt, dat niet. Gewoon als je weet dat iemand al met zoveel jongens of met zoveel uh, meiden bed heeft gedeeld. Dan zou je je vertrouwen niet op willen stellen. En wat je dan ook ziet, is: nou ja, als je dan bijvoorbeeld getrouwd bent. Oh, nou, jij bent niet goed genoeg dan, dan schaat je ook veel makkelijker. Ja, denk je dat? Ik denk, ik denk zelf van wel. Het is immers mooi als je één mooie familie hebt. Ja, het is bijna idealistisch, maar het, het, het kan, denk ik wel. En, en, en dus straks, als je dan eventueel een vriendin tegenkomt en die zegt van ik wil wel met jou naar bed. En dan zeg jij van nee, ik wacht gewoon totdat we getrouwd zijn. Dat natuurlijk inderdaad. Het lijkt misschien heel lastig. Dat zal het ook misschien wel zijn. Maar ik denk wel dat, we dan bed moeten, of dat ik me nooit als de bed voor moet doen. Maar voorlopig? Ga je eerst nog? Eerst werken, in school afmaken. Vakken vullen, studeren en af en toe een beetje scharrelen... even bij de Albert Heijn. <laughs> Hopen misschien dat je meisjes meisje tegenkomt. Maar dan zoen je toch wel mee? Nee, nee, niet direct. Ook nog nooit gedaan? Nee. Zou je het wel een keer willen? Hij ja, zou het alleen doen als je, als je dat meisje ook echt kent... en als je ook echt een relatie al hebt. Ik bedoel, het is toch een soort... Een, een soort band wat je dan nou met elkaar hebt als je, als je een zoom echt op de mond dan geeft. Maar aan de andere kant, je bent toch ook 19, dan ben je toch ook zoiets van ik ben een kerel en op een gegeven moment weet je gewoon eens een een vrouw even lekker vasthouden of denk je van het komt allemaal. Ja, het komt allemaal nog wel. Succes dan in de liefde. Ja, dankjewel. De verhalen van Joris, Joris en de Liefde. Volgende week hoor je er weer een. Want ja, liefde, dat ligt dus echt letterlijk op straat. Je hoort het. Um, ik heb nog, het is een beetje aan het einde van de show en dan steek ik iemand een, een hart onder de riem die in het, uh, in het nieuws was. En uh, deze week was natuurlijk de week van de verkiezingen. Grote winnaars had je bij P van de A, Diederik Samson en de VVD Mark Rutte. Maar ja, waar gewonnen wordt, daar zijn ook verliezers. En um, de PVV daalde flink. Maar het meeste, ja, ik, had echt, ik had echt met ze te doen, met GroenLinks. En dan vooral met uh, die lijsttrekker uh, Jolande Sap. Die, ja, die, die stond voor de camera echt als een, als een gebroken vrouw. Ja, een klein meisje bijna. En ze had ook daar wel genoeg redenen voor. Want uh, ja, ze verloor zeven zetels. Ze ging van tien naar drie zetels. En omdat ik zo met haar te doen had, heb ik nu een speciaal plaatje voor haar. En, uh, en ik wens haar heel veel sterkte, Jolande Sap. Ik, uh, ik hoop dat je het nog volhoudt. Nou, ik heb besloten zelf om door te gaan als partijleider. En we hebben met de partijtop ja, teruggeblikt op uh, het resultaat. We hebben natuurlijk gisteren echt een, uh, ja, een hele slechte uitslag gehaald. En we wisten allemaal dat de campagne moeilijk zou worden. Ja, we begonnen natuurlijk al met dat we er slecht voor stonden. Maar goed, als, als je zo slecht scoort, dan denk je wel even naar wat er goed is voor de toekomst van de partij. I spent my time watching the spaces that a grown between us and I cut my mind.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 Met Keep Your Head Up, speciaal voor Jolanda Sap. En daar zit hij hoor, Luc. Hey, goedemorgen. Hey, fijn om je weer te zien. Ja. Zometeen je nieuwe programma. Ja, start gaat het heten. Zo heet het al. Ja. Mooi ochtendprogramma, beetje nieuws, mooie muziek. Wat leuk. Leuk. Ja. Hey, ik had het over dronkenmanspraat. En uh, ik heb met jou wel eens in de kroeg gezeten. Ja. En jij lustte wel. Ja. Maar heb jij wel eens iets heel geks gedaan terwijl je dronken was? Uh, dat valt wel mee. Nee, niet heel gek. Nee, dat valt wel mee. Toen ik studeerde kwam ik wat vaker dronken thuis en toen... dat je dan echt moet hangen tegen de kerk aan omdat je anders niet... omdat je denkt van anders, anders lukt het niet. Ja. Heel even bij moet komen, maar echt heel veel gekke dingen, nee, niet echt. Nee? Nee. nee. Ja, sorry. Ja, nee, helemaal niet erg. Um, wij, hadden, um, wij geven als het ware het stokje door. De hele nacht is vol met BNN-programma's. We yes. begonnen met de overnachting, toen uh, Filemon met de wereld van Filemon... en toen dit programma Nachtbrakers en uh, zometeen start start. Yes. En ja, Ik wil je graag een klein cadeautje, een soort stokje doorgeven. Oké. Okay. En um, nou, omdat dit een beetje het rock'n'roll radioprogramma is op, op Radio 1 in, yeah. de, in zaterdagnacht, heb ik voor jou een flesje whisky, oh, een heel ja, klein lekker. flesje Valentine's whisky. Oh ja. En ik, hou je daarvan? Van ja. Dat vind ik lekker, ja. ja. Thanks. Ga je dat dan ook zometeen al drinken? Nou, misschien bij een koffie, om een beetje wakker worden. Maar nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik het uh, laat voor morgenavond. Dan word je lekker warm van. Ja, toch? ja, ja. Oh, lekker, zeg. Ik heb ook een cadeautje voor jou. Ik ben heel benieuwd. Ja, dit is het. Alsjeblieft, het is een, een, een zo'n kokertje? Ja, kokertje. Ik zou hem niet openmaken. Ja, of heel voorzichtig ja, maar open. Maak hem heel het... voorzichtig open. Pas op. Dat het, niet, want het zit er iets vloeibaars in. Dus je moet hem oh. echt zo met je vingers zo. Uh... Het is zo'n filmkokertje, ja. zo ja, zo filmkokertje, hè? Zo zwart, ja, zo'n. Zo uh, dus pas op dat, hij niet, uh, dat het er niet uit. Oh. Kijk, nu zie je. En nu, het is een soort water of ja. het is blauw. Ja. Is het blauw? Nee, het is water. Het is zwembadwater. Oh. Origineel zwembadwater. Want we hadden het een keertje over: ja, hoe hè, voor, voor je programma begon, hoe moet je nou, nou wakker blijven, fris blijven en ja. zo. Mijn advies: ga zwemmen. Maar ik kan toch niet gaan zwemmen als ik thuis kom. Ja, Natuurlijk wel. Ja, dan krijg ik, moet ik ook naar de cel. Is, als zwemmen. als Johan, die ging in de ijzel zwemmen. Ik sta wel eens op en dan ga ik lekker zwemmen. En dat heb ik dus vrijdag gedaan. En ik dacht, weet je wat, ik neem een bakje. Ik, neem, ik zou het niet drinken hoor, het is een beetje glorig. is. Het? Ik ruik er even. Ja. Neem een heel klein slokje, maar even naar een, ja? een slokje. Ja, even als zo. jij het aandurft, ik vind het prima. Gadverdamme. Ja, ja, maar zwembad, <laughs> als je aan het zwemmen bent krijg je toch ook wel eens water Ja, je dat moet. is waar, dat is waar. Zwembad, ga zwemmen, dat is een goede tip. Dus maar morgenochtend kan dat, op zondag? Ja, tuurlijk. Ja? Pak een zwembadje, je woont, toch in, je woont toch in de grote stad? Ja, zeker. Ja. Oh, wat grappig. Dankjewel. Ja. Mag ik het ook nu houden ja, ja, of moet ik het weer terug? Mee, nee, neem het mee. Want ik wil ook. Me, jij moet ook die whisky lekker. Eigenlijk moet je zo meteen een klein glaasje nemen ik, om je eh, eerste programma te vieren. Ik zal hem zo uh, naast de koffie zitten. Start, zometeen. Uh, wat gaat er gebeuren? Ja, heel veel. Uh, van alles. Ik kan uh, Te veel om uit te leggen. We gaan het hebben over uh, inbreken. Of je wel eens een keer wat hebt gestolen. 0800-1121. Oh. Ik heb laatst een fiets gestolen. <laughs> moet nou ik ook niet moeten zeggen. Nu het NOS Journaal En uh, tot volgende week uh, bij de Nachtbraak. Zometeen start met Luc. De N.